De pensioenpremie blijft bij AWP vrijwel gelijk. Bij zorg en welzijn stijgt hij met bijna een half procent. Over een paar weken bekijken de fondsen of er genoeg herstel te zien is. Zo niet, dan moeten aanvullende maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld een verdere verhoging van de premie of verlaging van de pensioenen. Jeremy Clarkson, presentator van het populaire BBC-autoprogramma Top Gear... heeft zijn excuses aangeboden voor de opmerkingen die hij maakte over stakende ambtenaren... Werknemers in de Britse publieke sector hielden gisteren een 24 uur staking. Clarkson zei in een ander BBC-programma dat de stakers zouden moeten worden doodgeschoten voor de ogen van hun familieleden. De BBC kreeg 4700 klachten. De presentator zegt nu dat hij geen moment had verwacht dat zijn opmerkingen serieus zouden worden genomen. Hij vindt ook dat zijn woorden uit hun context zijn gehaald. De vakbond van werknemers in de gezondheidszorg haalde vandaag fel uit naar Clarkson en eiste zijn ontslag.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 Het is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Morgen dan is de loting voor het EK voetbal. En regisseur Patrick Cox die is alvast in de Gastlanden Polen en Oekraïne geweest om te kijken hoe het daar aan toe gaat en hoe gratis de vodka, is of hoe duur de vodka is. En nou ja, vooral allemaal interessante dingen die je moet weten als supporter. En dan de Heideroosjes, de punkband van Nederland. Die nemen afscheid na een carrière van meer dan 22 jaar. En de Heideroosjes die klinken zo. En dan denk je misschien, wat een takke muziek. Nee man. Nou ja, ik ook niet, maar het zou kunnen dat je dat denkt. En dan uh, geeft niet, want ze hebben wel in ieder geval fantastische verhalen van 22 jaar uh, on the road. Dat hoor je straks rond kwart voor tien. En wat moet je doen als je ontvoerd wordt in het buitenland? Zoals Sjaak Rijken overkwam in Mali. Zometeen een training. Today's Topics. Ah, ik heb hem niet van tevoren gelezen, Luc. Het is de zekere weg in mijn labirint. Het is de clown die steeds mijn glimlach vindt. Even geen gezeur. Ja, ja, ja. Ah, even geen gezeur aan mijn lijf. Hier is Luc met de top 5. Prima. <laughs> Goed gedaan. Uh, ja, 5. Uh, Even kijken. Op 5 staat de nieuwe oorveilig actie. Love Music. Fuck de piept. Hoi, ik ben Bakkie Begovic en ik support oorveilig. Draag oorden dat is gewoon belangrijk. Ik ben Steve Rachmat en ik support oorveilig.nl. Love music, fuck de piept. Ik ben Dan Strikers en ik support oorveilig. Oh, ik ben ik support oorveilig.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 Heb je je eigen oordop? Ja, op maat gemaakt. Op maat gemaakt? Zo. Ja. Ze zitten in mijn tas. Laat zien. Speciaal etuietje. Ja, speciaal etuietje. En dan op mm -hmm. vorm van je oor is dat gemaakt. Nou, ik vind misschien wel dat ze muziek wat zachter kunnen zetten, ja. Er staan soms van die kastjes waar je oordoppen kunt kopen. Dan koop ik die nog wel eens. Dan nummer 4, een doorbraak. Als alles goed gaat, en wie weet gaat het goed... dan heeft België na 540 dagen eindelijk een regering. Maandag uh, leggen ze de eet af en dan is het echt afgelopen. Uh, dan hebben we echt... Uh, ja... Een regering, ik kan het bijna niet uitspreken. Nee. En dat komt omdat een regering in België echt iets is... voor het oude België lang geleden, toen ze poep nog schreef met een zachte oe. De afgelopen 540 dagen bewees België... dat je eigenlijk helemaal geen regering nodig hebt. Maar goed, hij komt er toch. Nou, het is nog een beetje moeilijk te bevatten hier, denk ik. Ik las op Twitter iemand die schreef... Uh, en op dag 535 schiep hij het Belgische regeerakkoord. Ja, en hij, dat is die roepen. Oh, eer, eerder uh, gaf hij deze week al aan op welke manier... hij bijvoorbeeld het begrotingstekort gaat verslaan. Dames en heren, de begroting 2012... bevat evenwichtige en rechtvaardige maatregelen...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 En hoe zouden ze dat kunnen doen dan? Door lang onderhandelen. Ja, daar zijn ze toevallig erg goed in. We gaan naar nummer drie. Willemijn, daar staat dat vliegtuigongeluk op vliegveld Eindhoven. Allemaal uh, uh, ja, getroffene slachtoffers die buiten het vliegtuig zitten. Het uh, zijn dodelijke slachtoffers, ongetwijfeld. Er zijn heel veel mensen die nu verpleegd worden. En heel veel hulpdiensten te plaatsen die dus hier die ramp proberen zo goed mogelijk te simuleren. Ja, simuleren. Want het was natuurlijk maar een oefening, maar wel een serieuze. Alle hulpdiensten deden mee. En het was ook allemaal mega serieus. Wij gaan naar toch. Trus, trus ja, ja, dat klopt, Cindy. Het gaat hier om een neergestorte Boeing 737 met aan boord 70 mensen. Uh, het toestel is gecrashed hier in Eindhoven. En daarbij is de cockpit van de romp gescheiden. Dus het toestel ligt in twee stukken. Ja, en daarbij zijn natuurlijk een heleboel zwaar gewonden, maar ook doden gevallen. Ja, en het is dan de bedoeling dat de hulpdiensten leren hoe ze moeten reageren op dit soort situaties. Ja, ik had het idee dat ik zelf crashte, maar dat was zeker niet het geval. Er zijn overal hulpdiensten: ambulances rijden af en aan, brandweerwagens rijden af en aan. En al die hulpdiensten, dus ik schat meer dan 100 mensen. Die hier bezig zijn om de ramp hier zo te beperken tot een minimum. Dus zoveel mogelijk mensen te verplegen. Het bijzondere aan deze oefening is ook dat er natuurlijk vanuit hier een bepaalde coördinatie is. Ja, dan nummer twee. Een staking is dat bij Netcar in Boren. Actie! Actie! Actie! Actie! actie. Dat is weer hoor vandaag bij Netcar. De werknemers van de autofabriek die Mitsubishi's maakt... zijn het zat dat Mitsubishi hen te lang in onzekerheid laat zitten... over de toekomst van de fabriek. Genoeg is genoeg. De boodschapper met de megafoon is Henk van Rees van FNV Bondgenoten. Het is uh, lang rustig geweest bij Netcar, maar nu staat er wel <laughs> iets op ontploffen. Ja.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 Er is niks mis mee. Nou, er is volgens mij heel wat mis mee op dit moment. Ja, als je het zo bekijkt wel, maar... Uh... Hoe is de stemming bij de lopende band? En wat denk je zelf? Ja, wat denk je? Goed, verdomme zelf, man. Die schrik natuurlijk. Slecht. Jaar in, jaar uit, iedere keer uitstel, uitstel. Ja, de mensen zijn het nu zat. Mensen, wij gaan door. En ik ga ook door Naar nummer 1. Dat is een bestuurslid van Buma Stemra. Die zit gisteren, na een uitzending van po nogal in de probleempjes. Het is heel simpel. Stel dat voor het totaal der rechten een bedrag zijn. Bedrag X wordt opgehaald. Dan gaat twee derde van bedrag X uh, gaat naar uw cliënt toe... en een derde van bedrag X gaat naar mij toe. Ik zet Buma gewoon buitenspel. Ja, dat is het verhaal. Hè. Een muzikant kreeg veel geld van de Buma... want zijn muziek was zonder toestemming in miljoenen dvd's gebruikt. Hij wilde de centen zien en belde met Buma-stemraadbestuurslid Jochem Gerrits... en die wilde best helpen, maar wel tegen een bepaald bedrag. En bij de Buma zijn ze daar redelijk van geschrokken. Uh, je kunt je voorstellen dat ik niet echt in, uh, in, uh, in keihard lachen uitbarstte.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 Iedere dag duiken we in BNN Today naar aanleiding van het nieuws de geschiedenisboeken in. Bij de fabriek van DAF Trucks in Eindhoven wordt in de laatste week van december en de eerste week van januari niet gewerkt. De fabriek heeft last van de economische crisis. Nou, het is niet de eerste keer dat het slecht gaat bij DAF. Alleen hadden de problemen over het geval waar we het nu over hebben een hele andere oorzaak. Autojournalist Carlo Bransen is hier. Goedenavond. Dag Willemijn. Ja, want uh, wanneer ging het zo slecht met af? Oeh, nou dat is wel een aantal keren gebeurd hoor, kan ik je melden. Sterker nog, feitelijk als persoon-autofabrikant bestaan ze al een hele tijd niet meer. Het is destijds opgegaan in Volvo. Ja. En uh, ja, sindsdien hebben we er niet zo heel veel meer van gehoord. Waar eigenlijk. we het nu over, ook over hadden, was DAF trucks dan, hè? Ja, ja. Uh, vrachtwagens. Overigens het verlengen van vakanties om voorraden op te ruimen. Dus even niet te produceren. Dat is een heel normaal iets, hoor. En zeker in deze tijden. Maar inderdaad, dat is vrachtwagens, ja. Nee, personenauto's. Dat, uh, daar, daar, ja, daar, daar kunnen we nog wel even over bijbomen, ja. Dan, heb, dan wil ik het hebben over die keer dat ze kampten met dat trutter imago. Nou, dat is eigenlijk de hele historie geweest. Het was zo ja, dat... maar specifiek toen er die naam voorkwam... Truttenschudder <laughs> met, met charretel-aandrijving. Ja. Zo werden ze genoemd. Of de GAKDAFs. Zeg je dat wat, GAKDAFs? Waarom gakDAf? De, de GAK was toen de uitkeringsinstantie... die minder valide personen uh, ja. uh, van autootjes voorzag en voorzag en um, dat waren vaak dafjes, want daar hoefde je niet in te schakelen. Er was een klein autootje waar je niet in hoefde te schakelen. Dus invalide mensen, moeilijke mensen, uh, oudere mensen die werden in vrouwen. een dafje gezet. De GAC-DAF. Vrouwen worden nee, zo vrouwen, ook ja, En Hoe heet het? Hij toch de truttenschudder? schudder. Dat was toch? Uh, ja. Over ja, dat, ja, ja was. dat is een vrij vrouwelijk woord. Dat geef ik <laughs> wel toe. Ja. En waarom... Maar en die Charatel aandrijving, dat ja. had te maken met het soort transmissie. En dat was een tamelijk tot zeer briljante vondst van twee Nederlanders, twee broers, de van Doornenbroers. Ja. DAF staat ook voor vandoorne... Automobielfabriek en um, um, ja, dan hoefde hij niet te schakelen en, en, uh, en je had een vooruit en een achteruit. Hij kon ook net zo hard achteruit als vooruit, dus dat was op zich wel geestig. Ja, want dat heb ik, dat las ik nog dat uh, toen in de jaren zeventig in Talanters zijn in de lucht deden ja. ze dat met die dafjes. Ja, ja. En die ja. ging achteruit harder dan een Porsche, geloof ik. Ja, zeker. Nou ja. Ze, als ze als ze vooruit 110 konden, konden ze achteruit ook 110. <lacht> en dat was voor voor die achteruitrij races was dat ongelooflijk komisch. Ja. Overigens kun je, je afvragen of dat nou zo'n goede reclame was voor DAF, want uh, elke keer gingen die dingen en sloegen natuurlijk zes keer over de kop als ze uh, vol gas uh, achteruit Het was was heel komisch. maar eigenlijk nee. heeft DAF altijd een beetje een lullig imago gehad. DAF was een van het, was, het waren kleine autootjes en het waren automaatjes, dus je hoefde er niet in te schakelen. het had ook maar twee pedalen. dat vinden we nu normaal, maar toen vonden we dat heel gek. en uh, het waren dus hele makkelijke autootjes. en DAF heeft alles eraan gedaan om, om van dat. ideaal. Van... ja die zoekt het was is ook een ideaal autotje. Ja. Sterker nog, die, die transmissie waar we het nu over hebben... met dus die charatel, ja. in een hele vernieuwde vorm... en een hele moderne vorm, wordt nu nog steeds gebouwd. Dus het was destijds een... Briljant ontwerp. Ja, maar ja, helaas dat imago, de schudder. Ja, Zijn er ze er nooit over achter, achter, vanaf gekomen? Nee, ze hebben meegedaan aan rallies. Ze hebben zelfs de Londen-Sydney-marathon gereden. Dat was een, een, een rally van Londen naar Sydney. Je had het zelf in kunnen mm -hmm. vullen. Maar mm -hmm. het is toch een hele eind rijden, <laughs> zou ik maar zeggen. Ze hebben meegedaan in de Formule 3. Ze hebben DAF-marathon-versies met strepen op, uit, uh, uitgebracht. Het mocht allemaal niet baten willen, man. het was... Toch al snel, in 1970, ergens in de 70's was het gewoon gebeurd. En als je nu als vrachtwagenchauffeur in een daf druk rijdt... ben je dan ook een beetje Nee, dat, truttig, die staan dat hartstikke goed aangeschreven, ja. die dingen. Eigenlijk al van huis uit, in heel Europa. En het is ook destijds na het faillissement doorgestart... en gekocht door een Amerikaans concern. En doet daar hele goede zaken mee. En ja, dat het nu even in Europa wat minder gaat... dat kan DAF niet helpen. Nee, dat is ook niet het enige bedrijf dat daar vast van is Carlo, dank. En morgen dan ben je hier weer. Want dan hebben we onze nieuwe vrijdagavondshow. Dan zetten we een punt achter de week. En, en, uh, een hele lange sessie, hè? Ja, dan zit je hier anderhalf uur. Zo, dat moet ik nou, we Nou, uh, ik ga er mentaal op voorbereiden. Voor krijg je weer snoeppot. He? Twee. Twee, krijgen krijg je weer twee. We hebben wat voor onze gasten BNN snoep, snoeppot. Die zijn zeer gewild. Mevrouw Carlo Bantzen, die, uh, die komt er ongeveer elke week eentje halen. Tot morgen. Radio 1, BNN Today. Wat moet je doen als je ontvoerd wordt in het buitenland? Zometeen de tricks en tips. Eerst, Slave to the Music, James Morrison.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 een slave to the music. PNN Today. Willemijn Veenhoven. Wat gebeurt er allemaal in de wereld van de misdaad? Iedere donderdag bespreken we met onze crime-redacteur Marlini Faas de meest opvallende zaken. Marlini, goedenavond. Goedenavond. Zometeen praten we uitgebreider over de zaak van die ontvoerde Nederlander in Mali. Maar eerst even uh, Gregory Hamman, die vermoorde honkballer. Ja, precies. De, de, de jongen kwam vorige week om het leven. Uh, toen hij werd neer, neergestoken in uh, Rotterdam. En zijn jongere broer zit daarvoor vast. Uh, wat ik zo bijzonder vond, gisteren nog een heel mooi verhaal in de krant van, uh, van hun moeder. Die sprak op de begrafenis van uh, Gregory gisteren. En die probeerde eigenlijk uit te leggen um, dat ze het gevoel had dat ze beide zoons verloren had. Maar dat ze, niet jezen, de jongen die Gregory neer heeft gestoken, totaal niks verwijt. Um, ja, dat, dat is echt iets van die hele familie. Ze blijven vechten voor de jongen, vinden het heel erg wat er gebeurd is natuurlijk. Um, uh, maar ze laten hem niet in de steek. En dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie kant van, van zo'n zo rauw verhaal... waarvan je meteen denkt, iedereen is ontzettend pissig op de jongen. Laat hem in de steek. Uh, ze geven gewoon toe, hij is enorm verward. Uh, hij heeft bijvoorbeeld zijn moeder ook nog niet gesproken, hoorde ik vandaag van zijn advocaat. Veel medicijnen gehad. Komt nu een beetje tot zin. Hè? Ja, het is gewoon een enorm familiedrama. Heeft hij al iets gezegd? Zegt over waarom hij het heeft gedaan. Is dat bekend? Nee, hij kan, hij kan bijna niet praten. Hij heeft vandaag voor het eerst gezegd dat hij uh, de, zijn familie heel veel goeds wenst... ...en ze de groeten terug doet. Uh, en dat is al heel wat, zeg maar. Heftig, heftig verhaal. Jij blijft het ook volgen, hè, die zaak. Hoe dat uh, met die familie gaat. We hebben het nu um, over Sjaak Rijken. Ook niet een uh, bijzonder uh, opbeurend verhaal. Afgelopen vrijdag werd hij samen met twee andere toeristen meegenomen... ...uit zijn hotel in Teboek toe... Uh, nou, iedereen heeft het verhaal gehoord. Een vierde toerist die zich verzette, die werd ter plekke doodgeschoten. Melina, jij volgt deze zaak ook op de voet. Um, is ja. er al iets van die zaak gehoord? Voornamen ja, ik heb net nog even gebeld met uh, Buitenlandse Zaken... maar ze geven tot nu toe absoluut geen commentaar op de zaak. Wat we wel heel vaak is uh, tijdens een ontvoering, hoor. Bijvoorbeeld twee jaar geleden toen die uh, journaliste Joni de Rijken... in uh, Kabul is ontvoerd, kwamen er pas na de hand achter. Uh, dus ze, ze geven gewoon toe, we moeten heel erg voorzichtig zijn. Zoals alles speelt met de informatie, verspreidt zich supersnel. Uh, we hebben bijvoorbeeld al eerder meegemaakt dat de Taliban dingen wist... waarvan ze dachten, hoe kan het nou? Uh, dus ze zeggen ja. maar liever niks, omdat het, uh, het kan heel gevoelig zijn. En het is ook zo... Ja, ja, stel je voor dat het een politiek motief is... dan willen de mensen graag veel media-aandacht. En hoe minder ze die krijgen, des te minder lucratief wordt de ontvoering voor ze. Uh, dus het is nog allemaal even afwachten hoe het met hem gaat. Het is in ieder geval zo dat uh, Tilly, de partner van Sjaak, de vrouw van Sjaak... die is ontsnapt aan de kidnapping... Uh, is gisteren uh, onder politiebegeleiding uh, naar de hoofdstad gereden, naar Bamako. Mm -hmm. uh, dat liet de zus van uh, Sjaak weten. En uh, nou ja, wat ze gaat doen, of ze daar blijft, of dat ze terug gaat naar Nederland... dat is nog niet helemaal zeker, maar uh, er gebeuren dingen... Dat dat is zeker. Ja. Hier aan tafel Nico van den Dries van Strongwood International. Nico, goedenavond. Goedenavond. Um, jij bemiddelt bij ontvoeringen en je geeft ook training aan mensen die de kans lopen om ontvoerd te kunnen worden. Jij zei, jij zei net even vlak voor de uitzending tegen mij: van, uh, er zijn steeds meer aanwijzingen dat hij door Al-Qaeda in de Maghreb is ontvoerd. En bijvoorbeeld niet door die Tuaregs, dat normale volk. Ja. En dat is niet zo goed nieuws hè, voor hem. Nou, in principe is het natuurlijk een politiek georiënteerde groepering. En dat houdt in dat ze in ieder geval los geld gaan vragen. Um, maar dat houdt ook in dat ze er niet voor, uh, voor schamen of wijken... om als het niet komt of niet snel genoeg gebeurt... om dan over te gaan tot het uh, ja. helaas uh, wegmoffelen van de mensen die meegenomen zijn. Ja. Maar waarom denk je dat het Al-Qaeda is en niet bijvoorbeeld hè, rebellen of smokkelaars? Of nou, Er zijn natuurlijk heel veel groeperingen daar uh, en heel veel rebellen, zeker nu. Alleen, uh, er zijn een aantal signalementen gegeven, met name door een aantal ooggetuigen al daar. Mm -hmm. En die signalementen die voldoen niet aan uh, de standaard rebellen uh, zoals de Tourairek. Uh, dat zijn uh, de omschrijvingen en de beschrijving van de mensen, dat uh, wijst toch wel op de richting van Hakim. Namelijk dat ze licht getint zijn. Licht getint, tulbanden dragen, geen sluierdoeken voor. Uh, Touaregs dragen altijd sluierdoeken. En dat, dat is echt een kenmerk waardoor je weet dat het onder die groepering valt. Natuurlijk kunnen het ook andere bandieten zijn. Uh, alleen het feit dat ze Kalashnikov bij zich hadden, met vier, vijf man sterk en een, een, een truc bij zich hadden, uh, dat zegt in ieder geval dat ze geld hebben om, om zich in ieder geval te kunnen verweren. Ja. En dat wijst toch uh, ja, die kant op. Nou, geef jij trainingen aan mensen die uh, in dat soort gebieden ontvoerd kunnen worden? Wat voor soort mensen zijn dat? Ja, dat zijn over het algemeen mensen die bij een NGO uh, werken. Dus bij een goed doel. Uh, mensen die voor een, uh, een oliemaatschappij werken. Uh, mensen die wat, uh, wat rijker zijn, maar uh, zich uh, ook over de hele wereld verplaatsen. Ja. Uh, dat zijn toch wel de, de mensen waar wij de training aan geven. En even in het kort, wat voor soort training krijg je dan? Hoe ziet dat eruit? Bij ons is het een real life training. Dat houdt in dat je uh, ook echt ontvoerd wordt. Uh, want wij zijn van mening... Op een beetje... niet, niet van tevoren besloten tijdstip? Op een niet van tevoren oh. bepaald oh. tijdstip. Uh, met de minimale wetenschap van de mensen eromheen. Uh, dat doen we doelbewust. Uh, een van de dingen die je meemaakt als je ontvoerd wordt... is dat je uh, vaak niet weet hoe je zelf gaat reageren. En dat is met name heel erg belangrijk. Eh, want je zal ten alle tijde kalm en rustig proberen, moeten proberen te blijven. En dat is heel moeilijk. Eh, zeker yeah. als je niet weet hoe je zelf reageert in een situatie. En dat is echt per persoon en per mens verschillend. En um, dat, dat, moet, uh, dat is ook erg belangrijk natuurlijk nu voor die zaakrijken. Ja. Uiteraard, uh, uh, die hebben geen training vooraf gehad. Uh, het is een treinmachinist. Is natuurlijk wel gewend, heeft ook uh, gerust bij de Nederlandse spoorwegen Het een en ander aan trainingen gehad, uh, qua agressies, qua spoor uh, dingen. Um, dat zal hem wellicht helpen. Uh, de vraag is, hoe rustig blijf je in die omstandigheden? Denk, vind jij dat hij, uh, of vind je dat hij, maar is het, we weten wat er met die Duitsers is gebeurd? Die is ja. de plekken doodgeschoten. Nou. Zij zijn inmiddels meegenomen. Jij vermoed naar een andere grote stad hè, in Mali? Met, ja, uh, de dat wordt, stad wordt dat was net geschreven. even al werd genoemd. Ja. Ja. Uh, is een van de aanleidingen ja. van BBC News. Als hij de mogelijkheid heeft, moet hij ontsnappen? Nee, dat raad ik af. Veel te gevaarlijk. Het is veel te veel gevaarlijk. Je hebt gezien wat er met de Duitsers is gebeurd. Uh, sowieso ontsnappen uit, uh, op het moment dat je gekidnapt bent... Dat, uh, dat, dat kan je alleen maar doen als je daar zwaar training voor hebt gehad. Dat ga, niet, dat ga je niet zomaar doen. Jij zou het doen als ex-Marie ben je ook nog. Maar, maar ik zou, dat hangt er nog vanaf hoe het zou gebeuren ja. en wie het zou zijn. Als je hem tegen zo'n zo groepering staat, is het niet verstandig om dat te gaan doen. Kakees, Wat kan je dan wel Sorry. Wat kan hij dan wel doen? Want stel je, hij zit dus nu vast, wordt ja. vastgehouden als ontvoerders. Dus wat, wat moet hij doen? Als het Akim is, dan uh, is het... al Qaeda in de markt Ja, rap, ja. <laughs> Sorry. <laughs> dan uh, is de kans groot dat hij nog wel redelijk verzorgd gaat worden in de, in de eerste week. Uh, meestal is het één of twee weken voordat er echt contact is en nieuws is. En zodat ook de ontvoerders weten waar ze aan toe zijn. Um, die zitten vaak meer ook in de zenuwoptiek, uh, omdat ze een ontvoering hebben gedaan. Ze zijn dat natuurlijk ook wel gewend. Maar het is altijd een gespannen. Uh, als jij daardoor ook gespannen gaat reageren, wat heel logisch is, uh, dan gaat dat botsen. Uh, het beste wat je kan doen is altijd rustig blijven en, en probeer mee te werken. Probeer sympathie uh, te krijgen van de mensen die je uh, aan eten helpen. Of, hoe of doe wat je, dan je dat? Ook. Sympathie krijgen? Ja, door ze zo aardig mogelijk aan te spreken. Toch te vragen uh, of je nog extra dingen mag. Uh, niet, niet, niet te lastig gaan worden, maar gewoon echt gewoon proberen in te spelen op de gevoelens van de ander. Vriendjes te worden? Ja. Of, of je kinderen beginnen? Nou, dat niet. Nee? nee. Waarom niet? Ik probeer altijd familie en, en kennis en vrienden erbuiten te houden. Uh, dat is hetzelfde. Als, een als je professioneel iemand even over je hebt. Uh, heeft het geen zin om te zeggen: Ja, maar ik heb kinderen, dus doe me niks. Uh, oh, dat, dat, werkt even, uh, dat, dat, dat werkt alleen maar even. Dat werkt averechts. Ik las dat interview met uh, Toos van der Valk. Ja. En die natuurlijk uh, ont ontvoerd ja. is geweest twee weken. En die ja. had het idee: die zei heel vaak. ik heb kinderen, ik ben moeder. Ja. En die had het idee dat dat wel hielp. Maar jij raadt dat af. In, in haar geval is het natuurlijk hm. een heel ander soort publiek. wat, uh, wat uh, ontvoerd heeft. En uh, die zijn daar wat gevoeliger voor. We hebben het nu over echt mensen die, die uit politieke overwegingen dit soort acties doen. Dat is een totaal ja. ander soort publiek. Dat, moet je niet, dat bedoel ik met elk mens is anders en elke ontvoering is ook anders. Dat is met net wie heb je tegenover je. En dat is het meest belangrijke en dat moet je inschatten. Ik lees net het bericht dat uh, er wordt gezegd... door de Malinese minister van Buitenlandse Zaken... Uh, dat de vijf buitenlanders die zijn ontvoerd... onder wie dus uh, Sjaak waarschijnlijk nog in leven zijn. Dat is, uh, nou, dat we... dat is goed nieuws. Even tot slot, Nico. Hoe schat je in dat het gaat? Het kan nog heel lang duren, dit, hè? Het hangt er een beetje vanaf hoe snel de contacten zijn. Dus de contacten zijn natuurlijk gelegd. Uh, de president is hier in Nederland uh, geweest. Er zijn gesprekken geweest. Ook die weten gerust wel wat lokale mensen... die uh, die informatie over en weer brengen. Uh, ik denk dat dat nog vrij snel gaat... Um, en zeker dat ze nog in leven zijn, is ook logisch gezien de tijdspan. Uh, het zal nu het belangrijkste zijn in welk tijdspan er natuurlijk uh, losgeld betaald gaat worden. Uh, want het is gewoon een van de manieren. Uh, ik heb ook al gehoord dat uh, de, de Franse overheid uh, bezig is met militairen en het Malinese leger om, om toch een, een bevrijding te gaan doen. Ja. Daar ben je niet zo voor. Nou ja, goed, dat hangt er vanaf. Uh, zij zullen beter weten dan ik uh, hoe die uh, groepering daar in elkaar steekt. Uh, en, en dat is een overweging die je kan maken. En dit dus wordt heus wel wel overwogen gedaan, daar ben ik wel van overtuigd. Maar is het in ieder geval goed nieuws dat ze nu in leven zijn. Dat ja, dat is, dat dat is zeker. duidelijk. Ja. Marlene Faze, dank je wel. Tot snel weer. En Nico graag van der Dries, tot ziens, dank. Tot ziens, graag gedaan. Radio 1 PNN Today. De Heide Roosjes, Nederlands. Nou ja, enige in ieder geval wel de bekendste punkband die stopt ermee na meer dan 22 jaar. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben met zanger Marco Roelofs. Marco, goedenavond. Dag Willemijn, hallo. Maar eerst, jullie staan op het punt om het podium op te klimmen. En dit is natuurlijk het laatste, jaar, het laatste jaar voor jullie afscheid. Ben je dan nou nog een beetje zenuwachtig? Nou, nee, zenuwachtig, dat impliceert dat je uh, iets, uh, iets niet goed kunt. En ik ben er na 22 jaar wel van overtuigd dat wat ik doe, dat ik dat redelijk goed doe. Dus die nee. arrogantie heb ik, maar spanning is er wel. Omdat je altijd, je wil 101% geven, dus nou ja. 101 maar. Nou ja, 110 dan. <laughs> okay. 200. Marco Roelofs, de zanger van de Heiden Roosjes, Tot zometeen. Ex in Exit Holland reizen we iedere dag de wereld over... op zoek naar bijzondere verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vandaag Michiel Willems vanuit Engeland, Londen. Daar zijn ze in de band van binsurfing. Michiel, goedenavond. Hi, hey, goedenavond. Ja, wat is dat, binsurfing? Ja, dat is nogal een apart fenomeen. Binsurfing, ook wel dumpster diving of binraiding genoemd. Oftewel prullenbak surfen... Dat is eigenlijk de praktijk om door commercieel en huishoudelijk afval te gaan. Dus bijvoorbeeld bij supermarkten. Om te kijken of er gebruikbare en eetbare producten en goederen tussen zitten. En dat is, is, is sinds kort opgekomen in Londen? Ja, de afgelopen jaren is dat heel erg opgekomen. Ik bedoel, het fenomeen bestond al langer. Maar sinds de economische crisis, wanneer sinds heel veel jongeren en gezinnen en studenten het toch wel heel moeilijk hebben om het, om het hoofd boven water te houden is uh, de filosofie van ethical eating uh, toch wel uh, redelijk in populariteit toegenomen. Uh, de, het idee daarachter is dan dat kapitalisme uh, en massproductie... Uh, ja, buiten dieren en werknemers en natuurlijke bronnen uit... en heel veel jongeren en heel veel mensen met wat minder geld... Die willen dan graag uh, ja, gebruik maken van de 7 miljoen ton die jaarlijks door supermarkten wordt weggegooid. En waarvan een heel groot deel uh, nog prima te eten en te gebruiken is. Ja, dat is een psychologisch verhaal. Nou ben jij laatst mee geweest hè? Met, een, met een dame, s'nachts. Ja, dat klopt. Ik was uitgenodigd door iemand die heel actief is in het circuit. En dat deed ik in <lacht> Carnarfon. Dat is een klein dorpje in het noordwesten van Wales. Nou, die vrouw had geen competitie, dus ze zei alle, uh, omdat zo'n klein dorp is, alle prullenbakken hier zijn van mij. Dus ik kon ook nog uitkiezen die, uh, die nacht. En ik ja. van, nou laten we dan naar Slands Grootste gaan, naar de Albert Heijn van uh, Engeland, naar de Tesco. En, uh, en daar, daar heb ik inderdaad mee mogen maken hoe damsterdiving gaat. En? Hoe gaat het? Nou ja, waar het op neerkomt. Je komt aan, je kijkt goed om je heen of er verder, want het, het, het is natuurlijk niet helemaal uh, toegelaten. Uh, vervolgens duik je die prullenbakken en die containers in en ga je op zoek naar wat is er nog te gebruiken. Uh, uh, producten die nog ver verpakt zijn in plastic. Nou, dat was echt, uh, direct wordt dat eruit gehaald. Ook andere zaken, zoals bijvoorbeeld champignons en chips en koekjes, eieren, yoghurt, uh, vooral alles dus wat in plastic verpakt is, dat ging, uh, ging mee. Ja, maar champignons en eieren? Dat lijkt me een beetje gevaarlijk. Ja, nou ja, zij zegt, uh, de health and safety-voorschriften hier in de UK zijn zo strikt, dat zelfs iets over zijn houdbaarheidsdatum is, dan kun je het vaak nog drie, vier, al dan niet vijf dagen prima nuttigen. Ja, hé, hey, maar is, het is wel begrijpelijk, maar ik zou ook denken, je schaamt je toch ook een beetje? Het was inderdaad wel een aparte avond, want we waren direct naast een hele drukke dancing, waar... Rond je die tijd van de nacht allerlei mensen buiten stonden te roken en te praten. En ik vroeg ook aan haar van, goh, heb je dan geen schaamte? Of je, voel je je niet een beetje opgelaten nu je hier ja. staat? En zij zei, nee hoor, je doet het. Vier of vijf keer. En daar ben je helemaal aan gewend. En eigenlijk zijn ze, als ik naar die mensen kijk, dan heb ik eigenlijk een beetje medelijden met hen. Want zij zijn geen ethical eaters. Zij worden door de uh, grote supermarkten uitgebuit. En ik heb morgenochtend gratis ontbijt. Hey, Michiel, heb je jezelf nog wat meegenomen? Is de vraag? Uh, ja, dat was nog een interessante discussie. Ik ging voor de verpakte kip. Ik dacht, nou, uh, dat dat ging prima. Die kan mee. Zij persoonlijk vond nee, dat moest je laten liggen. Want die, die, die, die vond je dat dus een hele verpakte kip. Ja, je bent echt verbaasd hoor, als je doorheen gaat wat dat betreft. Uh, ja, tientallen zakken chips, uh, blikjes, bier, koekjes, broden die niet opengemaakt zijn. En uh, er zit tussen heel veel, als je er naar kijkt, en daar hebben zij ook wel een punt, er zit heel veel eten tussen wat prima gewoon uh, ja. te nuttig is. Ja, maar wat heb je met die kip gedaan? Nou, die kip hebben we mee naar huis genomen en, uh, en ik weet niet of die is. Ik heb hem verder zelf niet uh, gegeten de volgende dag. Maar ik vond het wel een aardig trofee om mee te nemen. Oh, je hebt hem aan die dame gegeven, begrijp ik. Ja, maar die uh, was dan weer ook tegen de vleesindustrie en de bio-industrie. ja, tuurlijk. Ja. Dus die raden hem ja. dan aan om ja. hem eigenlijk niet mee te ja. nemen. Binsurfing dus. Een, uh, nou ja, een steeds populairder wordend fenomeen in, uh, in Engeland. Michiel Willems vanuit Londen, dank je wel. erg ja, graag gedaan. Radio 1, het NOS Journaal. Met Renate Ekers. Politieagenten moeten zelf de hoogte kunnen bepalen van de boetes die ze uitschrijven. Dat zegt de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, waarvan Pieter van Vollenhoven voorzitter is. De stichting zegt dat hoge boetes als onrechtvaardig kunnen worden beschouwd, bijvoorbeeld als er een vergissing in het spel is. Jeremy Clarkson, presentator van het autoprogramma Top Gear... heeft zijn excuses aangeboden voor zijn opmerking... over stakende Britse ambtenaren. Hij zei dat ze zouden moeten worden doodgeschoten... voor de ogen van hun familie. De BBC kreeg hier bijna 5000 klachten over. Nu zegt hij dat hij niet had verwacht... dat zijn opmerking serieus zou worden genomen. En de eurolanden moeten meer bevoegdheden overdragen aan Brussel, vindt de Franse president Sarkozy. Tegelijkertijd moet Duitsland instemmen met een grotere rol voor de Europese Centrale Bank, zegt hij. Maandag praat Sarkozy met bondskanselier Merkel over een oplossing voor de schuldencrisis. En in Venetië is de beroemde Brug der Zuchten gerenoveerd. De restauratie van de 400 jaar oude brug heeft drie jaar geduurd en kostte bijna 3 miljoen euro. En tot zover het nieuws van dit moment. Radio BNM Today. Willemijn Veenhoven. Morgen dan wordt er gelood voor het EK voetbal volgend jaar in Polen en in Oekraïne. En dan wordt bekend in welke steden we gaan spelen. Oranje gaat tijdens de groepsfase spelen: in het Poolse Gdansk of in het Oekraïnse Kharkiv. En onze regisseur Patrick Cox die inspecteerde alvast beide plekken... ter voorbereiding op de uitzendingen tijdens het EK. En hij is hier in de studio. Patrick, goedenavond. Hey. Gdansk in Polen, daar kunnen we terechtkomen. Um, ik kom eraan met mijn oranje pakje en mijn oranje fluitje... en allemaal oranje vrienden. Wat, wat merk ik, wat zie ik, wat voel ik? Nou, een hele leuke stad. In de zomer, nou ja, je kunt het je voorstellen... een pier waar ze grote schermen op zetten. Je kunt vanaf het strand kun je naar die wedstrijden kijken. Leuke cafeetjes, restaurantjes, ja... Topstad. En dat is, dan, dat is dan de fanzone, die wordt daar ingericht. Ja, er zijn er een paar. Een, een paar, een paar. En dat is natuurlijk ook op, uh, aan het strand dus. Ja. Uh, maar ook op pleinen neem ik aan. Ja, midden in de stad, naast het uh, station eentje... waar 40, 50.000 mensen uh, moeten kunnen komen met staan. Mm. Dat is op een helling, dus is heel erg mooi. Je kijkt echt van overal heb je heel goed zicht op dat uh, op dit grote scherm. Ja. Echt heel erg leuk. Het is misschien een beetje achterhaald idee. Maar als ik aan Polen denk, denk ik toch een beetje grauw... en zaggerijnige mensen. Hoe is dat? Nee, het valt echt heel erg mee. Het gebouw met de meeste kleuren is zeg maar de ene die wat minder grijs is dan de andere. Dat is wel zo. Maar ja, echt grijs. Ja, het, ja het, is, het zijn wel hele leuke mensen. Het zijn hele open mensen. Het is ook echt, je merkt wel dat het een toeristische stad is. Ze zijn er echt wel op, uh, op ingesteld. Ja. Ze, ze weten echt wel wat ze doen daar. Maar spreken Polen een beetje Engels bijvoorbeeld? Ja, Engels, Duits. het ja? gaat prima. Dus je kan je daar nou prima redden? Ja, Engels niet iedereen hoor. Het taxichauffeur die, uh, hoef je niet in het Engels te proberen. Maar op zich, je je, je wel. Nou, en dan nog even over het stadion. Want jij bent daar geweest. Um, je hebt een rondleiding gehad. Hoe ziet het eruit? Is ja, het... het is echt super. Ze hebben echt een splinternieuw stadion gebouwd. Uh, ze hebben in Dansk hebben ze uh, amber. Dat is die, uh, die beetje oranje-geleige kleur. Dat is echt zo'n trademark van de stad. Ja? Dat zijn die, die uh, stenen die ze in uh, kettingjes en dat soort dingen hebben. Het stadion heeft zo'n uh, zo glazen half uh, half open dak. En ja? nou ja, dat is allemaal met die amberkleurige licht uh, schijnt daardoor dat amberkleurige glas. En dat geeft echt een hele mooie sfeer. Beetje bruin-geel. Ja, het is echt heel erg mooi. Oké, okay. en hoeveel mensen gaan erin? 40.000 of zo? 43.000 uit mijn oh. hoofd. En je bent in de kleedkamers geweest. Ja, uh, zeker. Is, is het wat voor onze jongens? Wat moet ik me erbij voorstellen? Nou, ja, ze waren er zelf heel erg trots op. De man die de rondleiding gaf, die uh, vond het echt super deluxe. Ja, het is een kleedkamer met een rij bankjes en een rij douches. En er is een klein... Een soort van jacuzzi-dingetje. Nou ja, ik, ik heb wel eens een rond, rondleiding op Wembley gehad. Uh, nou ja, daar is het wel even wat anders. Uh, maar ze zijn er zelf heel trots op. Het wordt afzien voor Wesley. Nou. We zetten zo meteen ook even wat foto's op onze Facebook. Facebook.com slash BNN kan je zelf ook zien hoe het eruit ziet. Hey, en dan Garkiv, Oekraïne. Daar kunnen we ook terechtkomen. Oké, okay, ik stap daaruit op het vliegveld. En dan? Wat zie ik? Nou, dan heb je eerst even een paar minuten nodig om bij te komen... van wat je allemaal ziet. Want uh, nou ja, het vliegveld het is gewoon helemaal niks. Je, je komt op een landing... Er landen drie vliegtuigen per dag. Uh, er staat één vliegtuig op de, naast de landingsbaan... waar een motor half onder ligt. Uh, nou ja, echt de, gewoon eigenlijk onder de vleugel... los van het vliegtuig zelf. Uh, oh. En dan staat daar een vertrekhal. Of een, zeg maar het vliegveld zelf. Ja. De, de terminal. Splinternieuw. Daar is 100 miljoen in gestopt... door uh, de baas van uh, uh, Methodist Kharkiv. Dat is de voetbalclub daar. Uh, die vindt het gewoon... Dat is een of andere miljoen, uh, miljardair. Die vindt het zo belangrijk dat het uh, allemaal goed gaat... Die heeft daar voor 100 miljoen een vliegveld neergezet. Die heeft een weg naar de stad gelegd waar ze echt super trots op zijn. Want er was geen weg naar de stad? Nou, geen verharde weg. Nee, die hebben ze nu sinds een oh, okay. half jaar. En dat moest echt van iedereen horen dat ze daar echt zo verschrikkelijk trots op zijn. Oké, okay, ze hebben dus één verharde weg. Nou, in, de, in het centrum hebben ze wel meer. Oh, ja. maar... Het is wel echt veel armer als je het vergelijkt met Polen, met de Ja, zeker. Ja? ja, het is echt het, het idee wat je hebt bij uh, zeg maar een oude Sovjetstad. Er wonen anderhalf miljoen mensen. Het is geen klein stadje. Het is de tweede stad van Oekraïne. Mhm. Mm maar veel grijze gebouwen, grote Alleen trots. maar. Als je denkt dat Polen grijs en grauw is, dan heb je uh, de Graakief <grijs> nog niet gezien. Ja, grijs, grijs en grauw dus. Maar um, nou ja, ik neem aan dat ze er wel proberen iets van te maken. Hoe ziet het eruit in die stad? In die stad, ja. De, het centrum is echt waanzinnig. Het is zo groot, zo ruim. Nou ja, ze hebben een plein, dat is uh, de Freedom Square. Dat is uh, 12 hectare groot. Dat is grootste, een van de grootste pleinen van Europa. Daarnaast ligt nog een park van 22 hectare groot. Dat is midden in het centrum dat wordt die fanzone. Ja. ja, dat is echt waanzinnig. Dat is zo verschrikkelijk. Er staat echt een enorm standbeeld van Lenin uh, midden op het plein. En nou ja, zover je kijken kunt, is het gewoon een plein. Het is echt heel erg mooi. Mooi van die echt van die... Oude Sovjet, uh, uh, ja, zeg maar van die uh, uh, overheidsgebouwen, met, Nou ja, ja. Dat is echt heel erg mooi. En dan al die ladatjes die ervoor rijden. Allemaal, oh, nog allemaal ladas? Dan, ladas ja. of Porsches. Ze rijden of in ladas of in Porsches. Lada's is hartstikke hip, echt. Ja, Porsche ook, hoor. <laughs> ja, en morgen vanaf zes uur, dan is er dus die loting, die EK-loting. En die is te volgen via Radio 1, uiteraard. Patrick Cox, onze regisseur, die was daar dus. Dank je wel. Foto's te zien als je wil. Facebook.com slash Today. Zometeen Marco Roelofs van de Roosjes. Love Child. BNN today. Willemijn Veenhoven. Na 22 jaar houdt de Nederlandse punkband het voor gezien. De Heideroosjes. Ze stoppen ermee. Even voor de mensen die de afgelopen 22 jaar nog nooit iets van de Heideroosjes gehoord hebben, een korte compilatie. Wij zijn Johnny Marco Roelofs, de zanger van de Heideroosjes. Goedenavond. Dag Willemijn, hallo. Johnny en Anita hoorden je klapvee. Iedereen is gek behalve jij. Opa, die gaan jullie natuurlijk allemaal zo meteen spelen, neem ik aan. Nou, die hebben wij jaren niet meer gespeeld, want al die nummers die zijn minimaal tien jaar oud. Maar <laughs> ja. Uh, uh, ja, tuurlijk, tijdens ja, deze afscheidstoer de gaan we wel. Uh, ja. ja, komen de, de publieksfavorieten wel weer voorbij natuurlijk. Ja, want dat zijn dit natuurlijk wel een beetje, toch wel. De, ja, jullie zijn begonnen aan, aan de allerlaatste tournee en vanavond in de kelder in Amersfoort. Um, je zit daar op het kantoor en ja, ja. even luisteren. Dat is het publiek daar, dat stroomt langzaam binnen. Ja. Zit het vol? Volle bak. Ja, volle bak, ja. ja ik, zat, ik had even op Twitter gekeken en... Uh, de, de, ja, ik bedoel, jullie zijn er zo lang bezig, maar ik verbaas me nog over hoeveel mensen van... Jee, yeah, ik ga naar de Heideroosjes, vet man. En ik dacht, nou, het leeft nog. Dat is <laughs> ja, wel nou. wel ja, het is, het is echt uh, super tof, weet je. Uh, uh, ik, ik, ja, ik had het wel gehoopt, maar je weet het nooit na zoveel tijd natuurlijk. En uh, die zalen stromen wel weer voor. We hebben afgelopen weekend uitverkochte reeks in België gehad. Vijf shows, alles vol. Uh, hele t-shirt, de kraam gekocht En de nieuwe cd komt binnen in de hitlijsten daar in België. En, ja. en ook hier in Nederland. Dus dat is wel leuk dat je dat na al die jaren dan stiekem toch nog even klaar krijgt. Ja, want al die jaren, 22 jaar bij elkaar, uh, meer dan, ik heb het even opgeschreven, meer dan 1500 optredens over de hele wereld. Negen studioalbums die honderdduizenden keren zijn verkocht. En Edison, dit is eigenlijk maar één vraag, Marco. Why? Wat wens je nog? Nee, waarom oh. stoppen jullie? In godsnaam. <laughs> nou, waarom stoppen wij? Ja, dat is een combinatie van factoren. Uh, uh, we stoppen in ieder geval niet omdat we het niet meer leuk vinden om op te treden. Want iedere keer nu met die eindtour als we het podium aflopen, dan zeggen we tegen elkaar, god. Trommel, wat is dit, graaf? Maar het is, uh, het is al, al het gedoe eromheen, zeg maar. Wat, wat, ja, dat, dat, dat, het is een levensstijl, zeg maar. En uh, wij zijn dit avontuur ooit met z'n vieren begonnen. We waren mm -hmm. vier vriendjes die een bandje begonnen, zoals heel veel pubers dat doen. Ja. En dat is dus helemaal uit de klauwen gelopen. Dat werd een bedrijf, dat werd een rondreizend circus. Wat jij zei al over de hele wereld. En uh, dat behelst uh, 24 uur per dag. Van je leven en we merkten ja. dat niet iedereen in de band dat uh, die leefstijl nog uh, zag zitten. Um, ja, op een gegeven moment heb je ook wel gewoon heel veel dingen gezien zonder, zonder arrogant te willen klinken. We hebben vijf keer op Pinkpop gespeeld, vijf keer Lowlands, vier keer op Rock Werchter. Ja, iedere zaal, weet je wel, Japan, New York, eh, alles alle dingetjes die ik in mijn schoolschriftje had staan als wat ik zou willen, ja. is wel allemaal afgevinkt, weet je. Dus, eh, en dan doet het evengoed wel heel erg pijn, maar dan is het ook wel mooi om dan met z'n vieren te zeggen, oké, okay, wat gaan we doen? Gaan er twee weg en gaan we huurlingen inhuren of zo, om dan nog een beetje zo, zo net niet eh, nog een paar, jaar, eh, een paar jaar door te gaan. Um, we dachten nee, we gaan het gewoon... Uh, it's better to burn out than to fade away, hè? Ja. Zo zei Neil en Kurt, dus <laughs> en die kon het weten. Neil en Kurt? Neil, ja, Neil Young Neil en young, Kurt Cobain. Uh, ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja, ik moest even hardop meedenken. Ja. Laten we het even over uh, uh, jullie laatste album. Ceasefire. Fire, Staakt het Vuren. dan dacht ik trouwens, Staakt het Vuren, Dat houdt op een gegeven moment op. Mm -hmm. dus, ja, nou, ja. <laughs> dus komen jullie ja, nog terug... De pit voor de reunie in 2020 is gelegd. Ja. Gaan, <laughs> nee. gaan jullie iets, hoe heet het toen? Um, Symfonica en Rosso bijvoorbeeld. <laughs> nou, ik denk niet dat die ons willen hebben. <laughs> maar uh, ja, wij, staan wel natuurlijk, wij zijn wel een band die altijd wel overal voor open heeft gestaan. Ik bedoel, we hebben ook met Metropoolorkest gespeeld ja, weet je, als punkband. Het zou nog dus, kunnen. Ja, ik vind zo'n dingen mm. wel leuk. Maar Fire, de laatste album. daar staat het nummer op dat de single is. De weg van de meeste weerstand. Even, en dat is eigenlijk ja, een nummer dat jullie hele bandgeschiedenis samenvat. Even een fragmentje. Strakke blik. Guts hun zweet, gebalde vuisten. De weg naar wereldvaart is hun bestaan. Die de bus onder ramen rijdt voor de sloot. Leven ze dromen en denken ze hoog. En denken de stroom in, keihard rechtdoor. Tot het bittere einde, vechten ze door. Ja, het gaat over, ja, over hoe jullie begonnen, 14-jarige jochies... en dan uh, eindigen als uh, oude mannen in een kroeg... Bordevol verhalen. Ja. ja. En, en nou ja, boordevol verhalen, die hebben jullie nu natuurlijk na 22 jaar. En dat hoort ook een beetje bij zo'n afscheid. Eh, noem eens een paar, het is moeilijk Marco, ik weet het, maar noem eens een paar hoogtepunten. Een paar hoogtepunten. Um, nou, het allereerste hoogtepunt, echte hoogtepunt, was natuurlijk toen wij de allerlijke Pinkpop speelden. Wij hadden geen platenmaatschappij, we hadden geen management. We hadden uh, alleen ja, die bus vol idealen. En we kwamen per ongeluk op dat Pinkpop festival terecht, omdat uh, de, de, de promotor daar ons ergens had gezien en dacht, nou ja, misschien. In een leuk openersje voor de zaterdag. En toen stapte ik dat podium op en er stonden tienduizenden mensen. En ik dacht: wow. Hier zijn er maar een heel weinig die, deze, die onze plaat hebben. En toen we weggingen, gingen al die handjes daar in de lucht. En toen dacht ik zo, we hebben nieuwe vrienden gemaakt. En uh, dat was zo'n enorme kick. Want op dat moment kreeg mijn leven een totaal andere wending. Uh, uh, ja, ja platen, platenmaatschappijen uh, stonden aan onze deur. In plaats van dat ik zelf demo'tjes aan het opsturen was. En nou fijn, de wereld ging open zeg maar. Dus dat was een groot hoogtepunt. Maar ook, ja, tour in Joegoslavië heeft ook wel veel indruk op me gemaakt. Het was net na de oorlog. Uh, ja. Ja, Japan zijn we geweest, Het was ook weer bizar. Gewoon in een totale andere wereld kwamen we terecht. En ja goed, uh, ja, in Amerika is natuurlijk toch ook weer zo'n soort jongensdroom waarvan ik dacht uh, toen ik in New York stond van Wat klinkt dit cool? Hey, good, good evening New York, scream for me! Het <laughs> vond ik toch wel uh, ja, lekker klinken. Hoe heette jullie in het Engels? Uh, HR dat is de afkorting HR, ah, zeg maar. Ja, maar ja. ja, er zijn er ook die het proberen, hoor, die Hidden Roses zeggen. <laughs> Hidden Roses, ja. Yeah. Heeft het je ooit... Want ik zeg net wel, dé Nederlandse punkband. Nou, dat kan je denk ik wel gewoon zo stellen. En, maar toch zijn er in Nederland heel veel mensen die jullie niet kennen. Het is natuurlijk toch niche muziek. Ja. Heeft je dat ooit gestoord? Uh, nou, gestoord? Het heeft, het, het heeft me... Ja... Ik ben er op een gegeven moment overheen gegroeid of op een gegeven moment moet je dat natuurlijk laten zeg maar, dan, dan, dan, dan is het wat het is. Maar wij hebben altijd wel geprobeerd, en daarin verschillen wij in heel veel, met heel veel andere punkbands, we hebben wel altijd geprobeerd om het maximale eruit te halen binnen onze eigen marge, weet je wel. Uh, wij vonden het helemaal niet erg om op MTV te komen, terwijl dat voor sommige punkbands echt een doodzonde was. Maar wij hadden gewoon zoiets van, wij maken muziek die wij tof vinden, en ieder die dat wil uitzenden of die daar iets mee wil doen, be my guest, weet je, dat maakt mij helemaal niks uit. Ja. Um, Tussen, maar op een gegeven moment zagen we wel dat er een soort plafond uh, zat. Weet je, dat wij op sommige dingen, hè, symfonica en rosso, wat je net al noemde, <laughs> dat, dat niet, ja, daar zullen we nooit voor gevraagd worden. Weet je, dan vind ik dat dan niet zo erg. Maar dat waar, ja, soms is dat. Uh, had je wel het gevoel dat je dacht van wacht eens even, wij, wij, wij spreken een relatief groot publiek aan. Maar, maar worden toch op andere fronten ook soms wel een beetje uh, nou ja, weggeduwd. Geef omdat we een vo we niet zo voorbeeld van wat je dan jammer vindt? Nou ja, wat ik jammer vind. Uh, uh, nou ja, goed, we hebben ooit een Edison gekregen. Die hebben we gekregen voor een single die, die, die door, uh, door de publieke radio gewoon niet gedraaid werd. Dat, en uh, dat was voor uh, Damclub Hooligan heette dat nummer. Ja. En um, um, uh, dus. Uh, uh, ja, dat vind ik, dat, toen heb ik wel ook tijdens mijn praatje, daar heb ik dat wel aangehaald. Omdat, omdat ik, kijk, ik vind als publieke omroep heb je de taak om je publiek, het publiek te bedienen. En ook al via de de hydrosisch baggerherrie, als schijnbaar heel veel mensen uit jouw uh, uh, uh, doelgroep zeg maar, dat kopen, dan vind ik dat je dat als publieke radio uh, gehoor aan moet geven. Nou fijn, dat soort dingen. Maar op een gegeven moment, uh, ja, dan ben je er ook wel klaar mee. Nou dat maak ik dan nu nog even goed door op de publieke radio nog een stukje van een nummer van jullie te draaien namelijk <laughs> uh, Jerry Rules the Land of the Free. You <mully> Deze plaat heeft natuurlijk een mooi verhaal. Het gaat over Jerry Springer. En ja. uh, dat hebben jullie geschreven omdat je het zo'n achterlijke show vond. Ja. Toch? En uiteindelijk ja. heeft hij het gedraaid in zijn show, Jerry Springer. Ja, ja, wij kregen, uh, wij kregen in, dat was in de tijd van de fax nog, kreeg een fax van ondertekend door, uh, door Jerry Springer. Uh, en ik dacht, dit is echt een joke. Maar een paar telefoontjes via de platenmaatschappij uh, leerden dat het echt waar was. En het grappige is dat het, uh, het is uiteindelijk ook in Nederland uitgezonden Alleen was dat tegelijk met een of andere EK- of WK-wedstrijd van het <lacht> Nederlands elftal. Dus geen hond heeft het gezien. Maar uh, wij vonden het wel een goede grap. Wij vonden het ook gewoon cool dat, die, dat die, hij uh, onze kritiek, zeg maar, gewoon één op één wou uitzenden daar. Ja, want want dat was het gaat erover dat je, nou ja, allemaal scheldende en vreemdgaande mensen... en daar verbaas je je over hè, eigenlijk. Ja, dat was het eigenlijk. Weet je wat, Jerry rules in the land of the free. Weet je, Amerika is toch vaak de politie van de wereld. Wil vaak andere mensen vertellen hoe ze het moeten doen. En dan moet je kijken, is dit dus wat wij in onze Nederlandse huiskamers te zien krijgen... van de Amerikaanse burgers. Dus ja, goed, ja. Wel doordat dat hij dan draait. Ja. Even, je, dat, dat, dat haakt natuurlijk in op jullie maatschappijkritiek. Dat hebben jullie altijd gehad. Nou, dat is als een goede punkband betaamt eigenlijk. Veel liedjes over maatschappelijke onderzoek... Oudere zorgen hebben jullie over gezongen, over hooligans, wat je net zei, dat nummer. En daar maak je je echt oprecht kwaad over. Ik kan me ook zo voorstellen dat het na 22 jaar wel een beetje klaar is met die boosheid. Nou, daar vergis je, je in. <laughs> nee, die boosheid, ja? ik kan nog iedere dag uh, boos worden als ik mijn krantje opensla. Alleen het is natuurlijk wel, het ligt minder zwart-wit. En uh, dan, kijk, als je 18 bent, dan is het, is het gewoon zwart-wit. En dan mag je dat ook roepen. Maar ik ben in de 30 en dan, uh, als je dan heel... In de 30, je bouwt... bent bijna 40, Marco. Ho, ho, ho, ik zit net over de 35. <laughs> ja, laten we, laten we het even aardig houden, ja, ja, okay. Maar... Uh, uh, nou ben ik helemaal van apropos jo. Sorry. Uh, nee, nou, dat het dat minder je... zwart-wit ja. ligt, Ja. <laughs> wordt hier uitgelachen door een aantal mensen. Uh, weet je, er is meer grijs. En dat weet je op het moment dat je wat ouder wordt. Dan, dan weet je dat er meer grijs is dan, dan maar en zwart en wit. Dat, ja, dan zou ik denken. En dat past misschien niet. zo, Als je daar staat, te rag op het podium. Dan moet, je wel, dan moet je het niet grijs zien. Dan moet je het zwart-wit zien. Ja, dat is zeker waar. Maar wat ik nog gaver vind, is als je het als zwart of wit presenteert... en daar dan heel subtiel dat grijze dingetje in verwerkt. Dat mensen denken, oh ja, hij schreeuwt, maar god, er zit ook nog iets onder. Weet je wel, een soort tweede laag. Ja. Uh, wat, wat bij cabaret bijvoorbeeld ook heel vaak is. En ik vind het wel tof, dat, dat leer ik steeds meer om in, in mijn teksten die tweede laag eronder te leggen. Ja, dat leer je steeds meer in je teksten. Dat hoef je niet meer te leren, Maar want jullie kappen ermee. Ja, maar ik ga wel door. Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Wat ga jij doen volgend jaar september als je klaar bent? Ik, ga, ik, ik, ik heb een boek, boek, boek geschreven. Uh, dat boek komt volgend jaar in de zomer uit. Bij de, de Bezige Bij. En, uh, over jouw ik, leven in Nijderoosjes. Nou, over een jongen in een band die uh, ja, dingen meemaakt. <laughs> dus uh, ja. En, um, ik, ga, ik ga theater in. Ik ga, ben, ben bezig met een theatervoorstelling. Uh, ben ik aan het maken. En die ga ik vanaf volgend jaar oktober ga ik die spelen. Dus een week nadat we de afscheidsshow in de Melkweg uh, hebben... En we met z'n allen potjes staan te janken daar. En ga ik in een of ander achterafzaaltje mezelf pijnigen voor twaalf geïnteresseerden of zo. <laughs> Oftewel, we zijn nog lang niet van Marco Roelofs af. Ik daar vrees het wel het niet. Op neer. Heel veel succes zometeen daar in de kelder in Amersfoort. En we horen nog wel van jullie dit jaar en daarna ook. Dankjewel, ja. Marco Roelofs. Dankjewel. my pocket from the day we met, remember when we drank too much, I wanna carry it around with me, and show it off to everyone we meet, but that's okay with you, I wanna to run a plane and write our names across the sky, in big white fluffy letters, Always whisper something silly in your ear, when we're not supposed to lie. wel ze on my way. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Bijna het einde van deze BNN Today. Dus tijd voor het laatste woord. Bijvoorbeeld van Judoka Henk Grol. Ik ben op trainingskamp in Japan. Uh, ik zit op dit moment uh, bij Toka University. ben Ik aan het trainen. Dat, uh, de trainingen zijn ontzettend lang. Ik heb vanavond 3,5 uur getraind. Ik ben helemaal kapot. Ik heb een last van mijn jetlag. En uh, nou ja, ik ben bijna weer klaar om te gaan slapen. Dus uh, ik hoop dat ik deze nacht uh, goed volbreng, zonder de halve nacht wakker te liggen en morgen weer fris te gaan beginnen. En dan acteur, danser en presentator Jan Koyman. Gisteren de persdag gehad uh, rondom het nieuwe RTL-programma Sunday Night Fever. Dat start aankomend weekend, kick-off op zaterdag en zondag. Zondag gelijk eerste live-show. Wij gaan zoeken naar de Nederlandse John Travolta. Nou, dat is natuurlijk wel ongelooflijk spannend. En ik geloof dat Kim Leo van der Meijen en ik hem in ons team hebben. Kijken dus dit weekend. En dan sportpresentatrice Barbara Barend. De Zo bij duurt maar voort. De commissarissen moeten opstappen, maar die zeggen reumen en olvers lees ik net dat ze helemaal niet opstappen, want ze hebben nog niks officieel gehoord. Het is kkk, al maar gekker en gekker. Ik ben heel benieuwd wat er morgen en overmorgen en die dag erna weer gaat gebeuren. Barbara Barend hoorde je. En die is morgenavond te gast in onze nieuwe vrijdagavondshow. Waarin we een punt achter de week zetten. Samen ook met Carlo Brans, die je eerder hoorde. In Kerton, en Erik Carton en Luukie Kink. Wordt gezellig. Tot morgen. Zometeen langs de lijn met Jeroen Stomporst. BNM Sport op Radio 1 Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, Groningen NEC. Het is ademeneen om naar te kijken in een mateluis. De Graafschap Roda. Voorde, en het doelpunt van de Graafschap. Ado Dus de eerste mogelijkheid. Oh, op de paal zeg. En Ajax Excelsior. Van Johnson neemt de corner, komt de koppel. NOS Langs de Lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het is Easy December bij Weekamp.nl. Als je December aankopen, shop je vanuit je luie stoel. Feestkleding, kerstdecoraties, skikleding of elektronica. Eerst Weekamp.nl. Elke zes seconden sterft ergens op de wereld een kind aan ondervoeding. Dat zijn tien kinderen per minuut. Help Red een Kind in de strijd tegen honger. Ga naar redenkind.nl en geef.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 Dit is Radio 1.